Jij zegt prettig weekend. Straks hebben we tussen 12 en 2 nog een aflevering van de Muziek Boulevard. En tussen 2 en 5 hebben we ook nog uh, Zandvoort op zaterdag. Nou, dan is er een hele CFM-agenda en dan hebben we nog uh, entertainment voor jullie. Het, het gaat maar door. De, genoeg, de, om genoeg om te klaar. doen uh, hier bij CFM Zandvoort. Dag. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Onderduif Nede met het NOS Journaal. In Haiti wordt niet meer gezocht naar overlevenden van de zware aardbeving. Anderhalve week na de ramp is er geen hoop meer... ...dat er nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald kan worden... ...zeggen de autoriteiten. Gisteren werden nog wel twee overlevenden gered. Volgens de Haitiaanse regering ligt het dodental op 111.000 mensen. De VN houdt het voorlopig op 75.000. In Groot-Brittannië is de fabrikant gearresteerd van een nepbomdetector. Aanleiding was een BBC-onderzoek waaruit blijkt dat het apparaat niet werkt. Onder andere Irak heeft een groot aantal van deze bomdetectoren aangeschaft... voor een waarde van 85 miljoen pond. Gevreesd wordt dat honderden mensen zijn omgekomen doordat bommen met deze detector niet zijn opgespoord. Het aantal verkeersdoden is in decennia niet zo laag geweest als vorig jaar. Volgens voorlopige cijfers zijn vorig jaar 605 verkeersdeelnemers om het leven gekomen... en het totaal aantal verkeersdoden zal waarschijnlijk onder de 700 blijven. In 1970 lag dat aantal nog ruim vijf keer zo hoog. Het kabinet streeft ernaar om het aantal verkeersdoden in 2020 omlaag te brengen tot 500. In Iran zijn acht doden gevallen bij een treinongeluk. Volgens de staatsdedevisie zijn er twaalf gewonden... van wie er vier slecht aan toe zijn. De trein die op weg was naar Teheran... ontspoorde bij de stad Jokatai, 700 kilometer ten oosten van de hoofdstad. Over de oorzaak van het ongeluk zijn er nog geen bijzonderheden bekend. Op de Open Australische Tenniskampioenschappen in Melbourne... is de partij tussen de Australiër Leighton Hewitt... en de Cypriot Marcos Bagdatis geëindigd in een anticlimax... Bactatis moest in de tweede set opgeven wegens een schouderblessure. Hewitt moet het nu in de achtste finale opnemen tegen de Zwitserse favoriet Roger Federer. Dan het weer bewolkt en in het Westen van tijd tot tijd regen en kans op ijzel. Maxima tussen 0 graden in het noordoosten en 4 in het zuiden. Morgen vooral in het oosten neerslag mogelijk in de vorm van sneeuw. Dit was het NOS Journaal.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 It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row, Parna. Too much, too late. I'm Mooi begin zo op jouw zaterdagmiddag met Alanis Morissette En is het dus ironic op een live versie Zaterdag 23 januari van de 2010 En hoe toevallig dat het ook dag 23 dan is Dag 300, oh nee, nog 342 dagen te gaan En dan maakt het ondertussen alweer week nummer 3 We nou, gaan kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag, wie overleden zijn vandaag Wat er gebeurd is op 23 januari in het heden en verleden we gaan kijken een klein beetje naar de bioscoop tot tien en we gaan veel muziek draaien. En deze is van Acta en de Munich, de kapitein. Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en randt me keihard onderuit. Het is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg? de kader. ben je weg, gaat het anker alweer uit. U ziet soms om niets, soms om van alles, zeg jij ja, dan zegt zij nee en andersom. Het is een nieuw schip en je moet samen leren varen, maar sta je zeilen moet lekker in de wind. zien?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 We gaan ons er ook vandaag nog uit op raam CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Macht het brede van mijn moeder, van mijn moeder dus van mij CD van jou, CD van mij CD van ons allebei maar mijn moeder dus van mij, dus van mij, dus van mij, dus van mij, dus van mij. Dus van mij. Dit, dit is ZFM, 20 jaar in de ZFM, ZFM in Zandvoort en jij bent erbij, ZFM. I'll be onderweg En daarvoor hoorde je de 20 jaar jingle van ZFM Want we staan nu, dit jaar natuurlijk, 20 jaar daar. daar Hebben we 9 februari een hele mooie receptie voor Op take 5 aan zee, op het strand Stranden, nummer 5, ja, hoe kan het ook met die naam Maar ik zal vandaag ja een hoop jingles laten horen Dat vind ik wel leuk uh, Even kijken Ja, we gaan even een klein beetje geschiedenisles doen We gaan even kijken wat er allemaal gebeurt op 23 januari In het verleden want in de Verenigde Staten begint op maandag 23 januari 1995 het proces tegen de moord van de verdachte sportster uh, en acteur O.J. Simpson. Wat is er dan? Zeg je? Ik praat zwart. Ik praat zwart, ja nee, daar kan ik ook niks aan doen. Uh, op zaterdag 23 januari 1993 treedt de meest omstreden bischop van Nederland, dokter J. Gijzen, terug uit zijn ambten. En op maandag 23 januari 1984, alweer 25, 26, 26 jaar geleden zoiets, eindigt de brede maatschappij discussie over energie. De heer De Bruil publiceert het eindrapport. En een verstikkende brand in het internaat in het België, Belgische Heusden kost op woensdag 23 januari 1974 het leven aan 23 jongens 13 in, tussen de 13 en 15 jaar. Nou, en op dinsdag 23 januari 1973 komt de vulkaan Helgafjel deel van IJslands vulkaan, vulkaantje bij het eilandje Heijmee. onverwacht tot een uitbarsting. En op vrijdag 23 januari 1970 bezet de actiegroep Dolomina Nijnrode een opleidingsinstituut dat alleen mannen toelaat. Nou, dat was alweer. Er zijn natuurlijk ook een hoop mensen vandaag, jaren. dat ga ik jou zo direct vertellen. Gaan ze direct even kijken naar de bioscoop Top 10 en of er nog mooie, mooie opmerkelijke regionale, landelijke en internationale berichten zijn geweest? Maar je nummer op speciaal verzoek van Abidjan: al de liefste, een belhistorie. C'est une romance d'aujourd'hui. Ils vont trainer chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle deedt son nez dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Sulle route des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Isabel de Ciel, aposté de maan. Van de la Providence, alors we va penser roulant de maan. Wat een mooi moment, een ademloos gesprek. Met alleen maar vlinders om ons heen. Ik weet niet wat je doet.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 Hierop hier, Jacaro man, En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. De santé dans le midden. De drie met z'n zwaar, ik alleen. De waarschijnlijk, ik heb ze voor de deur. Deze dag kan niet kapot, zo wanneer het nooit iets wordt. Wat een mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit. Al 20 jaar het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 20 jaar ZFM. ZFM. Wake up in the morning feeling like Pete Dave. Say what up, girl. I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I am. Coming back, I'm talking pedicure on our toes, toes, trying on all our clothes, clothes, boys blowing up our phones, phones, drop, drop and playing our favorite CDs, pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy, don't stop making pop DJ. Blum. Like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting drunk, Boys try to touch my junk. junk. Gonna smack them if you're getting too drunk, drunk. Now, nah, not nah, we go until they kick us out, out. of The police shut us down, down. Police shut us down, down. ho ho shut us down. Don't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 It's a long way back Don't try to change it It's a long way back A long way back. All I need is one song one won't All I need is one break to survive All I get is one chance to so come on allemaal te zien in de stad waar ik mij zo om half twaalf, als ik hier in de studio binnenkom, over ben. Ik we horen met one song en ervoor natuurlijk Kesha, Kesha, Rob, welkom in de studio overigens. Dat hoorde je iets hard op de radio. Dat was heerlijk als ik nog een filmpje door me gaat staan. Ja, juist. <laughs> uh, goedemiddag, Roy overigens. Roy allemaal dames en heren. Onze technicus van voor wordt is gearriveerd. Gearriveerd, hoe zeg ik dat? Nou, we gaan even kijken wie er allemaal geboren is op 23 januari. Want onze Nederlandse voetballer is vandaag 26 lentes jong geworden. En hebben we het natuurlijk over Arjan Robben. Marcel Wouda is vandaag na een jarig zwemmer. 38 jaar. En Caroline, de prinses van Monaco. Ja... 53 jaar. Joop van Zel is 75 geworden vandaag. En Herman Cenk Willink, wie kent hem niet onze politicus? 68 jaar. Janne Poos, Nederlands CHU politicus, zou vandaag jarig zijn. die is geboren in 1920, maar overleden in 1996. Ook in januari ben dan op 6 januari. Nou, er zijn er meer vandaag jarig die al overleden zijn, maar die laat ik even links liggen. Johnny Carson, Amerikaanse tv-presentator, is geboren op vrijdag 23 oktober 1925. Maar die is op 23 januari 2005 overleden. Zo'n Robbie kijk, is hij ook overleden maar dat is weer wat anders. Zou ik me niet te hard op de radio zeggen. Uh, Helmut Newton... Duits-Australiaan, Australisch fotograaf, is vandaag overleden in 2004 en is op 1 oktober 1920 geboren. Salvador Dali, Spaanse kunstschilder, geboren woensdag 11 mei 1904 en in 1989 overleden. En we gaan even kijken, ja, ehm... Um... Ik sta te kijken hoe lang mijn village nog duurt. We gaan een paar onmerkelijke berichten vast erbij uh, halen. Ik weet niet of je dat aan kan zo om half 1. Want de geile, de geile geit trapt de deur van de stripclub in. Want de geile geit wilde dan binnen bij een stripteensclub in Californië. En toen dat niet lukte, trapte het dier de deur in. De eigenaar van de links gentleman's club vond de glazen voordeur in duizenden scherven en vreesde dat er was ingebroken. Toen hij de bewakingsbeelden terugkeek, zag hij tot zijn verbazing geen inbreker, maar een geit de deur in trappen. Op de video is dan ook uh, te zien hoe de geit op zijn achterpoten staat en tegen het glas beukt, waarna hij kalm naar binnen wandelt. En binnen keek, het dier, dier zichzelf een half uur in de spiegel aan en de buurman verjoeg het hitsige beest. Daar nou, is ook een filmpje van, maar die gaan we niet bekijken. Whitney Houston heb ik nou voor je met Million Dollar Bill.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 When the Of fun and stuff, but does he know how to wind you up? Sleeping with a broken heart. Nou ja, Pascal zait al helemaal terecht. Het begint een beetje naar Nelly Furtado te neigen. En ook een beetje. Ja, ik zie Alicia Kies wel met een neo terechtkomen en uh, dat soort artiesten. Niet de pure van Alicia Kies wat ze vroeger had. Even kijken of ik dat ze snel nou kan uh, vinden. Uh, waar sta jij? Uh, waar staat ze nou? Altijd is iets loopt te uh, zoeken. Even snel kunnen niet vinden. Ken je dat? Ja, hier is ze. Maar er staat niks in. Nou, weet je wat, maakt niet uit. Het pure van Alicia Kies was het dus vroeger. Dat was gewoon veel mooier naar mijn inziens. Maar die heb ik zo even niet in mijn computertje staan. Maar dat maakt niet uit. Daarvoor uh, hoorde je Gwen Stavani met Wind It Up. Dat was wel een mooi begin met uh, I'm only here for a lonely goat. Jodelay, jodelay, jodelay. Maar nou, ik weet niet wat je ervoor moet draaien toen ik het over de geit had. Maar Try Sleeping With a Broken Heart. Is, uh, ja, het is een single van mijn vierde studio album, The Element of Freedom, kwam in december uit. En op oktober 2009 kwam een nummer op uh, Kies YouTube kanaal te staan. En op 16 november was er een clip en op 17 november stond een nummer op iTunes. 23 januari 2010 kwam een binnen op top 40 op nummer 40. Maar die zit zich heel erg uh, moog te werken, want ik heb hem uit de Your Breakdown gehaald. En op de Your Breakdown stond hij al op nummer 16... Wat is dit? Een stom, saaie villetje. Albert-Jan, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Uh, Avatar is niet echt, wordt er gezegd. Nou, dat is zo. Dus 9-11 ook niet. Zo wordt er uh, in het Spitsnieuws gezegd... Spitsnieuws.nl heb ik aan. De aanslagen op 11 september 2001 zijn in zenuw gezet door de regering van de Verenigde Staten. Zo, dat vind ik nogal beschuldigingen. Nou ja, dat moet wel, want als ze een film als avatar kunnen maken, kunnen ze ook 9-11 hoaxen oftewel nadoen. Zo redeneert althans de voormalige president van Maleisië, Mahiti Mohammed. De aanslagen werden aange aangegrepen om de moslimwereld aan te vallen, zo denkt Mohammed. Er is veel bewijs dat de, dat de aanvallen in scène zijn gezet. Mohammed gaat meteen door, uh, door, gaat meteen door naar de joden. Door de joden de, nou ja... <rijgul1> Volgens hen zijn die de oorzaak van veel problemen in Amerika en Europa. Zelfs na de holocaust leefden ze nog en ze zijn een bron van problemen, zo vertelt hij. Nou ja, de man die van 1981 tot 2003 president was van Maleisië staat bekend om zijn antisemitisme. Ja, heel mondvol. Hey, mondvol. Uh, ja, er zijn nog meer onwerkelijke berichten, maar die ga ik jou straks pas verklappen. White. Die ga ik jou straks pas verklappen. Het gaat goed, Mo. Nou, hoor ik helemaal niks meer. Wat je dit nou? Nee, dan doen we het maar zo. Aerosmith Ragdoll ging een beetje even technisch schwaad bij mij. Maar dat is mijn eigen schuld. Kun ik ook niks aan doen. Komt dat uh, Albert-Jan binnen is, voor ik zenuwachtig, hè? met mijn bestuurslid. Vorige week heb ik hem lopen, een beetje lopen plagen, maar ik hou het wel van hem hoor. Ik vind het wel een hele lieve man. Edward Smith hoor je, ragdoll.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 En niet informer hoor je, met de Smooth Criminal, voor Aerosmith with Ragdoll. Eh, uh, waar is hij? Ja, want ik wil jou even gaan vertellen wat ik zo direct ga vertellen. Want het weer van zaterdag 23 januari 2010 is eerst regen. toenemen de toenemende kans op eventuele natte sneeuw. Maar zo direct ga ik het uitgebreide weerbericht geven... ...na de klok van enen. Eerst gaan we nog op naar het nieuws... ...en ik heb een bioscoop top 10 voor je klaarstaan. Where the wild things are... ...achterhuren film uit Amerika... ...op nummer 10. Op nummer 9, The Fourth Kind... een horror uit Amerika. En een Mysteria Nederland op nummer 8... ...Anubis en de Wraak van Argus. Na de hel van 63 op 7... ...en Up in the Air, een comedy... ...op nummer 6... It's Complicated op nummer 5. En Elven en the Chipmunks, dus Sequel Quill. Op nummer 4, een animatie uit Amerika. Ik hoorde net dat Pascal er graag naartoe wil gaan. En komt een mevrouw bij de dokter op nummer 3. En ik hoorde dat het een hele goede film was die op nummer 2 staat. We kennen hem allemaal natuurlijk. Sherlock Holmes. Maar is een nieuwe actiefilm uit Amerika met Robert Down Downey Jr., Jude Law en Rachel McAdams. En op nummer 1 hebben we Avatar. De, de, de, de film over Jake Sully onze gewonde oorlogsveteraan in de toekomst ja, die wordt helemaal verliefd op uh, mensen daar op de planeet Pandora waar uh, de gewone mensen worden gekoloniseerd nou ik vind het allemaal wel wat ik vind het allemaal zo mooi uh, Ja even nog een Ik vind ik wel leuk, een tijger van 1 mm ja die bestaan want een Taiwanese kunstenaar heeft een beeld van een tijger gemaakt, uit een rijstkorrel wel te verstaan. Nou, voor Sheng Fong Shehan is, het, is, het klein het nieuws, uh, is Klein het Nieuwe groot. Al jaren specialiseerde de instrumenten maken uit Taipa zich op het maken van zeer kleine kunstwerken. Hij kalligrafeerde boekjes van enkele millimeters. Nou, je kunt ze alleen lezen met een vergrootlas. Ook bewerkt hij eetstokjes tot ze vol duizelingwekkende kleine details zitten... Maar een Chinees nieuwjaar uh... nieuw voor de deur wilde hij wel iets speciaals doen. Nou, een tijger ko komt begin februari. Het jaar van de tijger begint komende februari, sorry. Dus sneed hij een standbeeld van de tijger uit een rijstkorrel. Nou, het heeft bijna drie maanden geduurd, maar het lukte hem wel. We flashback balcony in summer Ik word al verliefd als ik haar stem hoor, Love Story van Taylor Swift, een mooie dame, nog niet eens oud, met mooie muziek we gaan veel van haar horen dit jaar, dat weet ik bijna zeker, ze zitten wel hard aan het spijkeren voor een nieuwe album. Zo, Rick, gaan we op naar het nieuws van 1 uur, dat betekent dat de eerste uur van jouw zaterdagmiddag er alweer op zit. Dag 23 januari, nog 342 dagen te gaan in 2010. En dan mogen we alweer met een vuurwerk gaan spelen. We gaan op laat nieuws met Smash Mouth. Nu met All Star. Wat straks? She was looking kind of dumb with her finger and her thumb. in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. It makes sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Satellite picture The ice we skate Is getting pretty thin The water's getting warm So you might as well swim My world's on fire How about yours? That's the way I like it And I'll never get bored Go for the yeah.